Bidden in en rond de eindtijd, dat is uh, het thema in deze aflevering, eindtijd en profetie. Jan van Ballenveld hartelijk welkom. Hoe belangrijk is gebed in de eindtijd? Bidden is altijd belangrijk, ja. maar vooral in de eindtijd, want dat zal een tijd van grote nood zijn. We hebben het vorige aflevering <coughs> over gehad en ook gezien wat er allemaal langs kan ja, komen ja, ja. in die eindtijd. En dan is er natuurlijk je persoonlijk gebed, maar er zijn drie dingen die buitengewoon belangrijk zijn mm -hmm. in die eindtijd. Het eerst is die tijd van benauwdheid kan verkort worden. Mm -hmm. zat, veel mensen denken profetie, dat is een soort noodlot. Dan begint het en dan, begrijp je? Ja. Maar het kan verkort worden, want de Heer Jezus zegt in zijn reden over de eindtijd, Matthäus 24, zegt hij, een grote verdrukking zal er zijn, zoals er nog nooit geweest mm -hmm. is van het begin van de wereld tot nu toe en er nooit meer zal zijn. En daar staat indien die dagen niet ingekort zouden worden, zou geen mens behouden worden. Ja. Dus die dagen kunnen ingekort worden. Ja. Kan het, maar het gebed ook leiden tot uitstel? Zelfs dat geloof ja. ik, ja. ja. Dus, maar, dus beide, beide dingen zijn mogelijk, inkort en uitstel. Maar voor al die zaken moet gebeden worden. Voor, voor redding moet gebeden worden, voor alle dingen moet gebeden worden. Mm -hmm. God wil gebeden zijn. Ja. Dus dat is heel erg belangrijk. Ja. En daarmee samenhangt een merkwaardige profetie van Petrus. Dus bidden mensen dat de tijd van benauwdheid voor Israël, voor de vervolgde christenen, maar ook voor de wereld, verkort zal worden. Uh -huh. En dan Petrus, die heeft daar ook een uh, hele merkwaardige tekst over. Dat is 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. En dan bij vers 11 beginnen we. Uh -huh. Daar spreekt hij ook over de eindtijd, vers 10. De dag des Heren zal komen als een dief. Hebben we ja. het vorige keer ook over okay. gehad. En alles zal vergaan en, enzovoorts. En dan zegt hij in vers 11. Omdat al deze dingen zo vergaan, dan moeten jullie heel heilig wandelen. Vol godsvrucht. Vol verwachten staat er in u spoedende naar de komst van de dag van God. Mm -hmm. Een eh, andere vertaling staat: verhaasten de dag van God. Ja. In het Engels staat heestening de dag van God. Ja. En met andere woorden, op die dag van God, eh, dan komt er Jezus. Ja. Dus dan kan die komst van de heer Jezus kan verhaast worden. En dat is het tweede, dus. Het derde Waar het, belangrijke. Waardoor punt, het kwaad eerder stopt. Waardoor het kwaad eerder stopt, natuurlijk. Ja. Dat is duidelijk. Nou, het. In andere redenen van de eindtijd... Heer Jezus heeft drie redenen over de eindtijd gegeven. Uh -huh. En in Lucas, Lukas 21, dan geeft Heer Jezus ons een advies. Wat het bidden betreft. Ons, en je bedoelt dan de christenen? Ja, de gelovigen. Let op jezelf in 21 vers 34. Dat je hart nimmer bezwaard wordt door roes of dronkenschap. Nou, dat zal met de meeste kijkers wel meevallen, denk ik. Ja, dat maar dat die ook, dag ja. niet spoedig over ons, plotseling over ons komt. Want hij zal gekomen over allen die gezeten zijn op het oppervlak der aarde. Alle gezetenen die op hun gemakje zitten. <coughs> dus over uh, gelovigen en niet gelovigen. Er zullen ook gelovigen zijn, zeker. Ja, ja. Tuurlijk. En dan zegt de Heer, geeft hij ons een advies. Waakt te alle tijden, wees waakzaam. Ja. Let erop. Bid dat jullie in staat mogen zijn te om, om te ontkomen. Ja. Dus daar moeten we gebeden worden. Ik bid het vaak hier. Geef dat wij en onze kinderen, dat we mogen ontkomen. Ja. En waaraan? Aan alles wat geschieden zal. En gesteld zult worden voor het aangezicht van de Zoon van God. Dus drie dingen. De tijd kan verkort worden. De komst van de Heer kan verhaast worden. En we kunnen ontkomen. Dat is een ontzettend ja. belangrijke zaak. Ja. Een vierde zaak, waar eigenlijk heel veel voor gebeden moet worden, is nu voor Israël. Israël ondergaat dan uiteindelijk de zwaarste weeën van de eindtijd. En toen de Heer Jezus in Gethsemane was, zei hij ook, bid voor mij. Ja. Waak met mij, ja. zei de Heer Jezus. Ja. En daarom moeten wij juist ook voor Israël... Extra bidden in deze tijd van mijn oudheid. Is het daarom uh, dat wij met z'n allen in slaap zijn gevallen? Zit er dik in, ja. Zit er dik in. Zijn wij een kopie van de discipelen die in de Gethsemane in slaap vielen? Ik, ik hoop van niet. En nee, maar, ik verwacht ook van niet. Nou, nou, ik ik maar verwacht goed. dat zeer veel kijkers, ja. je zou een enquête moeten houden, ja. elke dag bidden voor Israël. Ja, maar de kerk als zodanig is in slaap gevallen, toch? Dat is zo, we zijn een, een kleine avant-garde, een kleine voorpost. Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Dat is Laodicea, ja ja. ja. ja, want dat is zo ontzettend belangrijk. Want de Bijbel die zegt, het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Nee. En wat, waarom? Omdat er kracht aan verleend wordt. Ja. Als we voor Israël bidden, krijgen ze kracht om staande te houden. Mm -hmm. Als we net voor jou bidden, dan krijgt hij kracht. Om zijn rug recht te houden tegenover de, de, de on, onrechtvaardige, gemeene druk van de Europese Unie en van Amerika en van de Verenigde Naties, van heel de wereld. Ja. En dat is zo belangrijk, want waarom is dat belangrijk? Dat Israël ook klaar is voor dat moment dat de verlosser komt. Ja. Want waar komt de verlosser? De verlosser zal uit Sion komen. Jozef. Uit Jeruzalem zal hij ja. komen. Dus daarom is Israël ook teruggekomen. Ja. Israël moest terugkomen uit de Babylonische ballingschap. Voor de eerste komst van de heer Jezus. En nu komen ze terug uit de algemene ballingschap onder alle volken. Ja. Voor de komst van de heer Jezus. En er staat die tekst van Paulus. De verlosser zal uit Sion komen. staat in Romeinen 11. <laughs> heb ik opgeslagen in Jezaja. En er staat... Hij zal voor Sion als verlosser komen. Mm. En dat is geen vergissing van Paulus, want de Heilige Geest vergist zich niet. Nee, nee. eerst komt hij voor Sion, verlost mm -hmm. is Sion. En dan zal hij de wereld verlossen ja. ons verlossen. Eerst ja. de eerste Jood, maar ook de Griek. Precies. Ook weer diezelfde volgorde zien we. Ja, en dan zullen we zien wat uh, zeg maar bij het geroep van Hosanna, uh, de eerste intocht. Uh, hoe eigenlijk, reëel dat wordt. Hoe reëel dat wordt eigenlijk in de tweede intocht. Ja, ja, ja, ja. En nog meer, openbaring zelf moedigt ons aan om veel te bidden mm -hmm. in deze tijd. Vlak voordat de gerichten komen, vlak voordat die boekrol geopend wordt. Ja. En je hebt drie soorten gerichten, dat weet, weet iedereen natuurlijk. De zegelgerichten, ja. de bazuingerichten en de schaalgerichten. Ja. Maar vlak voordat die zegelgerichten komen, vlak voordat het witte paard verschijnt... Dat ja. vind ik dat dat antichrist is. Ja. Vlak voordat het witte paard schijnt, gebeurt er iets merkwaardigs in de hemel. Lees hier openbaring 5, vers 8. En toen het, dat is het lam, ja. de boekrol nam, dus hij stond op het punt om die boekrol open te maken, mm -hmm. het scenario van de eindtijd, wierpen de vier dieren en 24 oudsten zich voor het lam neer. Ja. Dat zijn topengelen allemaal. Mm -hmm. En ze hadden elk een citer en een gouden schalen vol reukwerk. Ja. Dat zijn de gebeden der heiligen. Het is net alsof de Heer God zegt tegen de engelen, laten we nog eens kijken of er nog gebeden moeten worden verhoord. vlak voordat die rampen beginnen. Ja, ja, ja, ja. He, nou, ja. Daar is die, die broeder Jansen, die al jaren voor zijn kinderen bidt. dan moeten we daar nog wat aan doen voor het, voor het te laat is. He, vlak voordat de rampen beginnen, worden... Uw gebeden en mijn gebeden worden voor de troon van God gebracht. Dat is ongelooflijk, is hmm. dat. En dan gaan we nog een stapje verder. Gaan we naar openbaring 8, vers 3. Openbaring op, op, op, op 8, vers 3. Er kwam een engel weer en die kreeg een wierookvat met veel reukwerk. En wat zat er in dat reukwerk? De gebeden van alle heiligen, die worden op het altaar gebracht, op het gouden altaar voor de troon. Ja. En, ja. En, en zo geeft God aandacht aan alle gebeden. Ja. En het is ook niet zo moeilijk, ja, al die gebeden kan God dat tegelijk, ja, als hij alle mensen tegelijk uh, in, in de gaten kan houden, ja. dan kan hij dat ook. Ja, zeker. En als hij alle sterren, ja. miljarden sterren bij name noemt, ja. onvoorstelbaar zo groot God ja. is. Dus daarom mensen, zorg dat die schalen vol zitten met uw gebeden. Ja. Zorg dat ze vol zitten. Hoe voller ja. ze zitten, hoe meer plezier de Heere God ja. erin heeft om die gebeden te beantwoorden. Ja, op zich is gebed niet populair. Ik vind het wel populair. Ja, ja is het ook, maar veel mensen hebben moeite met bidden. Is toch niet zo moeilijk? Je knielt neer en, en zegt <laughs> vader in de hemel, enzovoorts. En, ja. en je legt je noden. En, en als je moeite hebt met bidden, nou, dan sla je maar een psalm op. En elke psalm is een gebed. Mm -hmm. ik, ik, ik, ik, ik, ik blader zomaar wat in de Bijbel. Niet uh, wie je op de Heer vertrouwen zijn als de berg Sion. En dan zeg de Heer, ik vertrouw op u. Ja. Dus ik ben als de berg Sion. Ja. En er en, en, en, en zijn nog meer van die teksten, hier nog de psalm 124, mm -hmm. waar het niet dat de Heer die met ons was, zegt Israël, de Heer is met ons. Ja. Snap je, dit? je slaat maar een psalm op en je leest een psalm en je bidt. Ja. En dan vul je dat in met je eigen noden. En je vult dat er ook nog in met een stuk lofprijs. Dat, is, dat, is, dat, dat, dat <laughs> moet je even Ik kom nou niet zo moeilijk doen. Nee, ik doe het niet moeilijk. Maar ik denk dat uh, als, zeg maar, als je kijkt naar. Uh, we hebben het al wel eerder besproken. Van als je kijkt naar de bidstonden in de gemeentes. Ja, eh, dat is zo klummelen allemaal. Die dat zijn niet populair. Nee, dat is ook zo. Toch? Nee, uh, dat is zo. Maar laat ik een klein voorbeeld noemen van iemand die, die, die, die ging bidden. En heel simpel hoe eenvoudig het is. <laughs> En er dus zat die profeet Amos, mm -hmm. die had net aangekondigd zijn eindtijd. Ja. De dag des Heren had hij aangekondigd. En daar kreeg hij visioen over in Amos 7. Hij kreeg hij visioen. Al dus deed de Heer mij aan schouw. Dus hij kreeg een visioen. Ja. Hij was bezig springhanen te vormen. Uh -huh. We hebben dat ook gehad, springhanen, in de profeet Joël. Springhanenplaag en droogte ja. zijn aankondigingen van de eindtijd. Ja. En van de dag des heren en hij was bezig springhanen te vormen en en die kwamen eraan die springhanen dat zijn dan verschrikkelijke dingen die plagen die vreten alles op ja. en toen zij uh, op het punt stonden het kruid van het land af te vreten zei ik begon Amos ah, te bidden ja. heer de heren vergeef toch hoe zou Jacob staande kunnen blijven hij is immers klein Simpel gebedje, het is maar een klein volkje, doet het nou niet. En wat staat er dan? Het berouwde de Heer, het zal niet geschieden. Gebed van één, man had eens een bidstof nodig. Ja. Gebed van één ja. kijker, had eens een bidstof nodig. En de Heer deed het niet. Ja, dus het gebed, je zegt het gebed van één kijker. Iemand die dus nu op dit moment kijkt, kan een verschil maken in hemelsgewesten. gewesten. Ja, want voorbij God is geen aanzien des persoons. Nee. Elia was jij... een man zoals wij, zegt ja. de, de ja. apostel Jacobus, een man van gelijke beweging als ja. wij. En hij bad. En het was drie, drieënhalf jaar was het droog. Het is niet zo dat de Heer meer luistert naar jou dan een kijker die op dit moment kijkt. Eerder meer dan jou. Hier, <lacht> <lacht> nee. nog een keertje. Er kwam nog een keertje. Een tweede hoofdstuk, Amos 7, vers 4. De Heer riep een vuur op om te straffen... Er kwam dus een enorme droogte. kwam ja. er. Het verteerde de grote vloed, dus de rivieren en de meren liepen droog. Het zou ook het bouwland verteren. Ja. Dus een hele ja, hongersnood. Ja. Maar ik zei: Heren, heren, houd toch op. Dat is nu een beetje brutaal. Ja, dat is ja, wel goed. <laughs> ja, hij was er ook een. Een profeet. <laughs> een profeet. Ja. Hij was geen profeet. Hij was, hij was een, uh, uh, uh, uh, uh, ja, hij een zich, landbouwer, een hij geen landbouwbedrijf. Noemen. Ja, hij wilde zich eigenlijk geen profeet noemen. Nee. nee. Hij zei, maar ik zei, heer, houd toch op, hoe zou Jacob staande kunnen blijven? Jacob is toch uw volk? Hij is immers klein. Dit berouwde de heren. Ook dit zal niet geschieden, zei de Ook heren. Ongelooflijk. Ja. Maar dan moet je wel een beetje profeet zijn. Dan moet je kijken wat er aan de hand is Aha. in deze eindtijd. Ja. En als, wat ik vrees... Als ik zie dat het oorlid doemt over Nederland, Want het grootste wonder wat er met Nederland gebeurd is dat, uh, dat het oordeel nog niet losgebarsten is. Maar mm -hmm. nou, dat komt misschien wel omdat kijkers aan het bidden zijn. Dat komt omdat er nog bidders zijn. Ja. Ja. Nee, maar dan gebeurt er nog een klein stukje dat niet helemaal bij beho hoort. Dan gaan we verder. En dan zegt het de Heer, vers hoofdstuk 8, al dus deed de Heere heer mij aanschouwen. Een, korp, een korf met rijpe vruchten. Mm -hmm. Toen zei hij, wat zie je, Amos? En ik zei, een korf met rijpe vruchten. Toen zei de Heer tegen mij, rijp is het einde voor Israël afgelopen. Ik zal het voortaan niet meer sparen. Hij zegt eigenlijk, Amos uh, wordt niet gebeden. Nee? Ik zal het niet meer sparen. De tempelzangen worden tot weeklacht, luidt het woord van de Heer de Heer. Talrijk zijn de lijken. Allerwegens werpt hij ze neer. Eén staat erachter stil. Kom, wat, wat betekent dat nou dat stuk? Ja. Waarom staat dat er nou zo los in? Ik heb andere vertalingen, staat het ook. Ja, ja Amos, die, het was die, Amos, die kon zijn mond niet houden. Die dacht van, ja, maar heer, zo gaat het niet werken. Ja, het, is, het is twee keer gelukt, zegt ja. de heer. Hij zegt hij, ja, denk ja, ik ga ja. weer binnen. Ja, precies. Ja, want de heer die was al met die springkano bezig en met die droogte, ja. dus dat gaan we ook. Ja, zei van, Amos, nou moet je stoppen. Ja. En dit is voor mij ook weer zo'n. Zo Zo'n indicatie van de letterlijke inspiratie van de profeten door de Heilige Geest. Ja. Nee, ja. dat is zo ontzettend duidelijk. Nou, nog twee dingen. Nog, als, als dat nog mm -hmm. even kan. Ja, zeker. Uh, de profeet Joël, die beroemde eindtijdprediker, waar we het een paar Aha. uitzendingen van tevoren ja. over gehad hebben. Ja. Die, die had ook uh, een enorm vreselijk visioen. Vuur verteert het. En, en een strijdmacht van de here Wie kan die grote dag van de here verdragen? Verschrikkelijk was het. En dan zegt God ineens, luister, Joël 2, vers 12. Maar ook nu nog, wanneer nog, als die dag des heren vlak voor de deur staat. Hij bidt voor Israël. Ook nu nog, luidt het woord des heren, bekeert u tot mij met uw hele hart, met vaste en met geween en met rouwklacht. Met andere woorden, vlak voor die verschrikkelijke tijd, vlak voor ja. een bepaalde eindtijd, zegt God, ook nu nog, ook nu nog. En dat is die hele openbaring, is ook nu nog. Eh, dat, dat is al de laatste oproep van God dat de mensen zich gaan bekeren. Ja, daar hebben we het ook in de afgelopen. Daar hebben we de vorige uitzending nog gehad. gehad. En dat, en wat, dat dat toch het hart van God is. De genade van God die elke keer weer drinkt. Om, uh... om te bekeren van onze boze wegen en, en om naar God te roepen. En ook voor ons, om onze verantwoordelijkheid als voorbidders, als, als een profetische gemeente daar en als priesters tussen de wereld en God in te staan. Ja. Zouden we daar meer serieus werk voor moeten maken als gemeente van, van de Heer? Natuurlijk, bidstonden, op naar de bidstonden. Dat is was, dat was mijn laatste opmerking van, van, van deze uitzending. Mm -hmm. Wat moet er gebeuren in vers 15... Blaas de bauzijn op Sion. Net wat jij een klein beetje deed net al. Ja. Eh, waarschuwen. Ja. Eh, roep de oudste bijeen. En de bruidegom die moet uit zijn kamer treden. En de kinderen erbij. En bid, vers 17, spaar heren uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad. Waarom zouden de heidenen met hen spotten? Waarom zou, de mensen tegen de volk, eh, zou men onder de volken zeggen, waar is hun God? Hmm. Dus hier wordt dus eigenlijk gezegd, heer spaar Israël. Ja. En dat roepen we ook. Dat is weer die functie van, als wij bidden, dan... Uh, dan treedt God handelend op. Dan treedt God handelend op. Hier, ja. en, dan, en, en dan zien we vers 18. Toen, toen er gebeden werd. Toen het er geroepen werd. Toen eensgezind naar God geroepen werd. Mm -hmm. Toen Heskia met Jezaja ging bidden tegen die Assyriërs die rondom Jeruzalem lagen. Ja. Toen nam de Heer het op voor zijn land en kreeg hij medelijden met zijn volk. En, en, en, en dan jaagt hij de vijand weg, ik zal van u wegdrijven, hem die uit het noorden komt, en het land wordt hersteld en de Heilige Geest wordt uitgestort. Mm. Zo werkt het gebed. Ja. En er is nog eentje, eentje nog, eentje nog, Sefania. Ja, Sefania is al een hele mooie, dus Dat is een hele mooie ja, uit ja. Sefania. Ja. Nou, Sefania die is ook bezig met de dag des heren, Stefania, hoofdstuk 1. En dan begint hij, nabij is de grote dag des heren, nabij, hij nadert haastig. Alles in de eindtijd zal razendsnel gaan. Ja. En hij nadert haastig. Een dag van benauwdheid is het, van vernieling, van duisternis, van dikke duisternis, zegt de Jezus ook in zijn eindtijdreden. zegt precies hetzelfde. En dan, een dag van vernietiging, een verschrikkelijk einde zal hij de inwoners van de aarde bereiden. En, en altijd is er uitstel. Bij Nineveh had God ze een verschrikkelijk uiteinde bereid. Nog veertig ja. dagen en Nineveh ja. zal verwoest worden, ja. zei Jona. Veertig ja. dagen, klinkt definitief. Ja. En waarom werden ze gered? Ik heb het een rabbijn gevraagd, want ik was verbaasd. Wat het was maar een simpel preekje van Jona. Mm -hmm. In het Hebreeks maar vier woorden. Veertig ja. dagen, Nineveh wordt verwoest. Ja. 40 dagen, liep hij 200 ja. meter verder, 40 dagen, Nineveh wordt verwoest. Ja. ja, daar zie je dus duidelijk dat het gebed de werking had van uitstel. Ja, ja. Waar ik het dus straks over had. Ja, zo ontzettend ja. mooi en belangrijk is dat. Ja. En waarom kregen ze die uitstel? Toen zei die rabbijn, dat weet je toch ook wel, dat staat in de Bijbel, zij geloofden God. Ja. Zij geloofden het woord van God. Ja. En ze bekeerden zich. Ja. En ze kregen wel 100 jaar uitstel. Ja. En wat gebeurt er nou bij Sefanja? Let op. Eigenlijk, eigenlijk, even voordat je daar naartoe gaat, uh, het is natuurlijk wel heel tegenstrijdig want als we, als we gaan bidden voor uitstel, voor al die oordelen die komen, en aan de andere kant willen we dat de heer Jezus komt. Ja, nou ja, ik kan er ook niks <laughs> het, het, van doen. Het, het, het, het gaat een beetje tegen elkaar in, lijkt het wel. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar dat is in het algemeen zo. Wij verwachten dat het de Heer spoedig komt, maar we denken ook: Heer, wilt u eerst mijn kinderen? Of wilt u ja, eerst ja, mijn precies. kleinkinderen? Ja. Of eerst mijn broer of, ja, of onze ja, zus? Ja, ja, ja. En dat, dat is Dus strijd. dat is een dilemma: van uh, dat is het, het enerzijds enorme uitstel, uitstel, anderzijds, Heer, kom dan spoedig. Daar weet ik ook geen antwoord op, nee. maar wij doen gewoon wat de Bijbel zegt. De Heer wilde naar Safanja. Ja, dan gaan we naar Safanja, naar die verschrikkelijke dag des Heeren die Aha. ik net noemde. Ja. En dan staat er meteen erop, in hoofdstuk 2, vers 1. Kom tot uzelf. Ja. Kom tot inkeer, gij schaamteloos volk. En dan staat het voordat het besluit tot uitvoering komt. Dus het besluit van 40 dagen in Nineveh ja. was tot vast, maar hij had nog 40 <tog> dagen voordat het tot, uit, uh, tot uitvoering ja. komt. En dus tussen het besluit en de uitvoering zit altijd nog de ruimte van de genade van God. Ja. En in die ruimte ...staat de gemeente ja. en die maakt ruzie. En die rommelt wat. Mm -hmm. God, het is zo erg. Ik, ik, ik verwijt het mezelf ook. Mm -hmm. Maar er is er altijd ja, ruimte. Je, je bedoelt de gemeente is veel, te veel bezig met zichzelf... ...te veel bezig met de organisatie eromheen enzovoort. Ja, Ze zijn ja, te weinig ja. bezig met de visie van, maar, van God voor de eindtijd. De grote nood waarin we op dit moment verkeren. Ja, maar ook, ook zeg maar het bidden voor Israël, het bidden ja, ja. voor... De, de eindtijdverwachting? Ja, ook dat, ja. ja. Daar dat heeft men geen kijk op. Nee. Tijdens de seminars die we houden, maar ook de seminars die andere vrienden mm -hmm. van ons houden, dan hoor je zo vaak, waarom horen we daar nooit wat over, broeder? Ja. Ik hoor er nooit wat over. Ja, ja en dan, dan schrikken ze ervan. Mm -hmm. Maar het is zo. Ja, wat, kijk, zouden, wat zouden de voorgangers moeten gaan doen dan? Die zouden gewoon... Uh, Regelmatig Israël op de kaart moeten zetten. Of bidden voor Israël. Of spreken over openbaring? Er was laatst op Family Seven. Ik zat bij er gisteren ons. nog even naar te kijken bij jullie. Ja. Ja, <laughs> er was de laatste prediker. Die zei: Mensen, jullie moeten loslaten alle traditie en alleen het woord geloven. Ja. Uh, keihard ging het erover. Dat ja? ging toen over de genezingsdienst, geloof okay. ik. Ja. Nee? Maar dat, dat moeten jullie doen. Ja. Nee? En er moeten ook alle. ...kerkelijke schema's en tradities en dogma's, alleen het woord... ...en het woord spreekt over de dag der zingen. Ja, want als we het hebben over de eindtijd, dan naderen we die met rassen schreden. Ja. En wordt het belangrijk dat wij onze plaats innemen. Tuurlijk, tuurlijk. En dat is en, bidden. En, en, en we zien met onze eigen ogen dat God Israël herstelt. Ja. En, en, en, en we zien de vervulling van profetieën. Ja. En, en we voelen het begin der weeën al aankomen. Ja. We voelen het aankomen. Dus we moeten niet zoveel met onszelf bezig zijn, maar veel meer met de plannen met de, van God ja. voor de toekomst. Als wij dan met die dingen van God bezig zijn, gaat God zich bezighouden met onze dingen. Ja, ja wie is wel zegend, wordt gezegend. En wie is al wordt gezegend. Ja. Kijk, Mozes is ook zo'n man van God. Mm -hmm. Nee, op een gegeven moment, het verhaal van het Gouden Kalf, ja, dat weet je. Dat ja. Oh wat was ja. God boos. En God zegt: afgelopen met dat volk, Mozes, finish ermee. Ja. Ik vernietig het in één klap. Ja. En, en dan zal ik jou tot een groot volk maken. Nou, mooi voorbeeld. En wat zegt Mozes? Luister. Wat zegt Mozes? Heer God, dat kunt u niet maken. <laughs> ja. Ja, zo staat het. Ja, ja. Ja, Klopt. Dat kunt u niet maken. Dat kunt u niet doen, Heer God, zegt ja. hij. Ja. En dan zegt hij twee keer: doet hij dat? Ja. Niet bij het Gouden Kalf en mm -hmm. bij die verspieders. Die, ja. uh, die tien ja. verspieders die zo kwaad ja. spraken ja. over uh, het land Kanaan. Ja. Nee? En waarom dan niet, zegt de Heer God? Uh, ja, zegt Mozes: U hebt uw naam verbonden aan uw volk. Precies. Dat, dat, dat zijn Amos, zei dat ook. Ja. Nee? God heeft zijn naam nu eenmaal verbonden aan zijn volk. Ja. En u kunt ze niet vernietigen. En doe het nou niet, Heer. En dan zegt de Heere God, op uw beden geef ik vergeving. Zo. En dan zien we bidden voor onze vijanden. En we zien verkeerde zonden. En we zien allerlei dingen. En dan bidden we. En dan op onze beden antwoordt God. Maar ook ons gebed voor anderen dus. Hè? En ook Mozes, ons, ook ook ons gebed voor anderen. Voor, ja. voor anderen ook, ja. ja. Dus mensen, als we één resultaat hebben van deze uitzending, is de bidstonde. Ja. Op naar de bidstonde. Ja. En, en het moet er geen prevelstonder worden, nee. maar het moet echt een, een roepen naar de Heer worden. En een bidden voor Israël, dat God kracht geeft en tot zijn doel komt met zijn volk. Ja. Bidden voor ons eigen land, ja. want daar zijn we ook verantwoordelijk voor. Want Paulus zegt, we moeten ja. bidden voor de overheden, opdat wij een gerust leven mogen hebben. In bidden voor onze familie. Dus niet slapen zoals de discipelen in de Gethsemane, maar meebidden. Zodat, mee, mee, mee en zodat de kracht ontstaat in de hemelse gewesten. Ja, en dan uh, komt God tot zijn doel. En dan is er nog een zegen weggelegd ook voor ons. Amen. Hartelijk dank Jan voor uh, dit uh, pleidooi voor gebed. Dat doe je wel vaker natuurlijk. Natuurlijk uh, altijd. Heel vaak. En het uh, is ook goed om... Uh, te bidden, zeker in en rond die eindtijd... die ook, zoals je net al zei, met rassen schreden nadert. U thuis, heel hartelijk dank voor het kijken. Uh, we zijn alweer een aflevering verder met eindtijd en profetie. En gebed is en blijft belangrijk. En ja, wat kunnen we anders doen dan u oproepen... om mee te bidden in die eindtijd voor Israël... maar ook voor de plannen die God heeft met deze wereld. Dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. Verwoeste steden zullen zij opbouwen. Dat doen ze momenteel in de gebieden. En daar is de wereld zo kwaad over. Logisch dat de wereld kwaad is. De wereld is boos op God. Ja. En, en, en, en, en zij herbouwen. Daarom is het zo, zo prachtig dat net aan jou gezegd: heb, we gaan 3000 huizen bouwen.